6 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Gegevens van duizenden klanten van verzekeraar Achmea... zijn op straat komen te liggen. Dat heeft een woordvoerder bevestigd tegen de Stentor... nadat die krant bestanden met namen, BSN-nummers en adressen in handen had gekregen. De hacker zou iemand in de omgeving van een medewerker van de vestiging in Apeldoorn zijn. Hoe de Stentor aan de gegevens is gekomen is onduidelijk. Opnieuw is de Groningse studentenvereniging Vindicat in verband gebracht met een mishandeling. Dat gebeurde 1 oktober op de Societeit aan de Grote Markt. Zowel het slachtoffer als Vindicat heeft aangifte gedaan. Omdat de vereniging vaker in de fout is gegaan, keren de universiteit en de Hanse Hogeschool dit studiejaar al geen beurzen meer uit aan bestuursleden van Vindicat. Wethouders van Amsterdam, Utrecht en Den Haag willen dat de WOZ-waarde niet langer meer automatisch meetelt bij het bepalen van de huur. Door de sterk gestegen woningprijzen stijgt ook de WOZ-waarde van huizen en daarmee ook de huren. Veel vrijgekomen sociale huurwoningen komen nu op zulke hoge huren uit dat ze in de vrije sector belanden, zegt huurdersvereniging De Woonbond na eigen onderzoek. Internationale mensenrechtenorganisaties hebben kritisch gereageerd op enkele nieuwe leden van de VN Mensenrechtenraad. Ze wijzen erop dat nieuwkomers als de Filipijnen en Eritrea juist bekend staan om schendingen van die mensenrechten. Gisteren koos de Algemene Vergadering van de VN 18 nieuwe leden voor de Raad. Amnesty International noemt de verkiezing van de omstreden landen een enorme stap terug. In Breda zijn 27 mensen onwel geworden in een café in de Vismarktstraat. Vier van hen moesten naar het ziekenhuis. De andere cafébezoekers konden op straat worden behandeld... door ambulancemedewerkers. Volgens de politie is er mogelijk met traangas gespoten. De brandweer heeft het café geventileerd en ook zijn er metingen gedaan. Het weer dan, het is een graad of 15. Overdag dan weer veel zon en hoge temperaturen. Het wordt 24 tot lokaal 27 graden. Tot zover het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de AWB. Er staan momenteel geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM, met nu de Watertoren.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 behind. Every day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 I'm looking for a quick solution. I'm not just a joke, I'm living in evolution. you get some 6.9 FM. We're uh -huh. I'm not